Michel Koenen met het NOS-journaal. Staatssecretaris Harbers wil de uitkomsten afwachten... van het onderzoek naar een mogelijke verruiming van het kinderpardon. Maar voor hem zijn de afspraken die daarover zijn gemaakt... in het regeerakkoord leidend. Coalitiepartijen CDA en D66 willen een versoepeling van de regels. Daardoor moeten meer asielkinderen en hun ouders... in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. De onbewoonde waddeneilanden Oog en Plaat zijn voor 90 weer schoon, zegt een boswachter daar. De afgelopen twee weken heeft hij samen met een groep mensen... van Staatsbosbeheer de troep opgeruimd... uit de overboord geslagen zeecontainers. En voor het broedseizoen worden de eilanden... nog een keer goed schoongemaakt. En ook op de vijf bewoonde Nederlandse waddeneilanden... ligt nauwelijks meer troep. En vanochtend is de berging van de zeecontainers... die nog in zee liggen begonnen. Dat lag een paar weken stil omdat het weer te omstuimig was. Nederlandse hooligans hebben vannacht vijf bussen met Belgische supporters uit Genk bekogeld. Dat gebeurde in Sint-Truiden, zo'n 40 kilometer van Maastricht. Een aantal bussen raakten zo zwaar beschadigd dat ze niet meer verder konden. Omwonenden zeggen dat veel van de hooligans bivakmutsen droegen en erg agressief waren. Volgens 1 Limburg kwam de groep van zo'n 100 man uit Maastricht.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 Het weer nog geregeld zon. Het wordt vanmiddag maximaal 3 graden... bij een matige zuidoostenwind. Later vanmiddag en vanavond gaat het weer overal vriezen. De minima die liggen tussen de min 3 en min 7. Morgen vrij zonnig en smiddags 2 graden boven 0. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Heeft het wel uh, voordelen als je buurman midden in de nacht uh, muziek draait? Denk je in één keer van, hé, hey, een leuke platen uit het uh, verleden... die kunnen we gaan draaien op de radio. Nou hadden het over deze van uh, Ben Ramba en uh, Fun Boy 3. En It Ain't What You Do It. 13 over 2, Sanford, een goede middag En hou kanaal 40 in de gaten, hè. Zie je van TV, zodadelijk uh, daar veel meer over. Want het is een feestdag vandaag.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 Dan begon het allemaal met I'm Coming Home. En dit is de laatste verschenen single van hem, Joh. Let's the River, in vier minuten voor half drie. Nou, we zijn on air met de nieuwe CFM-TV, Albert Jan, op kanaal 40. Ja, ik zie het. Mooi, mooi hè? He? Kleurrijk. Mooi toch? Kleurrijk, strak. Hartstikke mooi. Zeker, dus ga even een kijkje nemen op kanaal 40 digitaal. En jij hebt nieuws van de burgemeester? Nou ja, voor diegenen die het nog niet weten, is het antwoord: het zullen er niet veel zijn.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 Al dus Niek Meijer. Ja, de hele brief is uh, na te lezen op de CFM-app. Of uh, het nieuwe kanaal, Kanaal 40. Ja, uiteraard. En ook in de Zandvoortse krant is hij na te lezen. Maar goed, hij, hij, hij, heeft, er lang, hij heeft lang lopen wikken en wegen. Dat, dus, dat blijkt dan uit dat stukje uit die brief. Dus hij heeft er goed over nagedacht. Het is een wel stap. Maar tot september is hij gewoon nog onze burgemeester. Onze burgervader.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 Zo, maandag was gaan. Ja, ben ik er vanaf ook, waar Ja, maar dan vind je hier in Amsterdam, hè? Ja, ja, wil, ja. Desondanks het weer heb je de kans dat je dat mist, is erg groot. Ja, ja, helemaal. Nee, nou, nou lastig. vertel het maar. Goed. Vandaag uh, zijn er zijn vandaag wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een matige oost tot zuidoostenwind... en de temperatuur, de temperatuur stijgt naar een maximale graad of twee...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 Hé al wat jou zei net in het CV weerbericht voor de komende dagen. Morgen krijgen we een hele mooie zondag. A lovely day. Hier is Bill Widders. When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my eyes.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 above Dus uh, hier in Stanford, iedereen is van harte welkom. Wij zijn er helemaal klaar voor. En uiteraard ook uh, de jaar rond paviljoens, die uh, zijn, uh, zijn morgen weer open.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 single inmiddels alweer van Charles en En Would I Lie To You. Een zonnige zaterdagmiddag, zonfoto, goedemiddag. En hier is Makiba. <middels> She's gonna give you a little smile and all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, make it make it make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 bij Zandvoort op zaterdag de muziek af. Oud plaatje, nieuw plaatje, plaatje, plaatje en uh, uiteraard ook de platen uit de Euro Breakdown. De hitlijst van CFM die je vanavond weer hoort tussen 7 en 9 uur. De 40 beste platen van Europa op een rij gezet door collega Mike Burley. We hadden het trouwens over deze van Jazz and the Plastic Population. En die Only Way is up als 1 na laatste in uur 1 van Zandvoort op zaterdag. En als je op de maandagmiddag luistert, goedemiddag... Dit is de herhaling van het programma van afgelopen zaterdag. Zo meteen uur twee van Salvat op zaterdag. Maar eerst deze van de Talking Heads.